En tot slot dit. Heb je dit gehoord? Dit is toch zo'n opmerkelijk bericht. Stond vanochtend in de krant. Ik wil je het niet onthouden. Het schijnt dat een buschauffeur in de Chinese stad Wuhan een boete heeft gekregen... ...omdat hij tijdens het spitsuur plotseling zijn bus achterliep midden op het kruispunt. En zo een gigantische file veroorzaakte. En toen ze hem later vroegen waarom, verklaarde de man dat hij tijdens zijn werk opeens zo'n heimbee had gekregen, dat hij niet anders kon dan de bus stilzetten, een taxi pakken en direct terug naar zijn familie gaan. Huh? Terug naar huis. Mooi toch? Nou, dat wilde ik je even meegeven op deze truilerige dag. En nu tijd voor muziek. De volgende artiest is vanuit het niets een van de populairste Nederlandse artiesten aan het worden. Zijn debuutsteek knalt de hitlijsten erop. Oh, nee, alsjeblieft niet. Hier is Amsterdam's laatste trots met zijn nieuwste plaat, Ted Robin. Oh, oh night together or I'll stay. Wil je even luisteren, Karo Wil je op zijn minst Het spijt me, Marlijn. Ik kan dit niet. Ik moet... Wil je dit alsjeblieft niet doen? Wil je alsjeblieft niet... Karo! Hey, dit is de voicemail van Karo. Als je me nodig hebt, dan weet je wat je moet doen. Hé, hey, met mij. Met Merlijn. Ik, uh, Ik moet opeens aan je denken. <laughs> Ze draaien ons nummer net. Ted Robin, weet je nog? Vorige zomer, toen niemand anders het nog kende. <laughs> Hij is overal nou, dus die is ook niet gek, maar uh, ik hoorde hem en ik... Uh, ik dacht aan je. Het is uh, ondertussen een maand. Denk je niet dat je misschien een keer op zou kunnen nemen? Ik heb nog spullen van je. Ik had me op alles ingesteld, Caro, maar niet op dit. Niet op niks. Welkom bij voicemail van Mobilon. Je hebt twee nieuwe berichten. Eerste nieuwe bericht, ontvangen op 12 maart om 12 uur 20. Hé, hey, hallo, Marlijn, Paul hier van de toneeltuin. Hoe gaat het daar? Uh, we vroegen ons opeens af hoe het met het stuk staat. Ik meen me te herinneren dat jij afgelopen week uh, een eerste tekst zou sturen. Je begrijpt dat we allemaal razend benieuwd zijn. En ik wil dat... Bericht gewist. Volgens nieuwe bericht... Gisteren ontvangen om elf uur achttien. Berlijn met mama. Nou, gewoon even een belletje om te vragen hoe het gaat. We hebben zolang niks van je gehoord. Zult hij zijn medicijnen wel? Je vader vraagt of je je medicijnen wel slikt. Je weet hoe die is. Hoe gaat het met Karo? Nog altijd zo druk? Wij zaten te denken. Vinden jullie het misschien leuk? Bericht gewist. Ja, jij ook? Oh, Oké, okay. kom maar door met die mail. Zeg het maar. Hé hey mensen, Walter hier. Even stel een mailtje. Komen jullie nog kijken vanavond? Kom op, zeg ja, ik ga niet smeken. Je weet dat ik niet ga smeken, maar ik speel een aantal nummers voor het eerst. En komen jullie alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft kijken alsjeblieft. Het wordt fantastisch. Komen vanavond in Pacific Park drank, dansen, vrouwen. Oké, okay, het is de hoogste tijd. Jullie moeten... Ja, ik heb het gezien, Walter. Heel leuk. Jongens, de trein komt morgen heel vroeg aan in Florence. Ik heb geen zin in 50 duffelpubers de komende dagen. Ah, meneer! tandenpoetsen en naar bed. Hup. Uh, Merlijn, heb jij je medicijnen al geslikt? Ja, maar. Wat zeg je? Ja. Ik heb je vader beloofd dat ik het zou vragen, Merlijn. Ja, oké. Okay. <laughs> zeg jongens. Ja, kom maar, laat laten we me een beetje slapen, Marco. Oh, dat wordt zo vet. <laughs> hey, jullie mogen niet snurken hoor. Wij we slapen wel naast jullie namelijk. <laughs> Wat? Nee, ik. Uh... <laughs> Ik niet dat er nog iemand anders wakker was. Kan je niet slapen? Nee. Jij? Ook okay. niet. Nooit als ik zenuwachtig ben. Hé, hey, wil je iets tof zien? Ja. Kijk. Zo zie je echt bizar veel meer. Als je je handen om je gezicht heen vouwt en dan naar buiten kijkt. Nee? Hey, zo. Kom eens. Zo. Mooi, hè? Zes nachts door de bergen. Heel mooi. Berlijn, wat, wat was dat met die medicijnen? Wat? Wat meneer Elsie gaat zijn? Ik. Uh... Waar stel je medicijnen voor? Ach, nee, niks is niet boeiend, hè? maar. Hey, heb je er zin in? Florence? Gaat wel. Het schijnt echt mooi te zijn. Ik kan alleen niet zo tegen opdringerige Italianen. <laughs> Moet ik ze bij je weghouden? <laughs> ja, dat is goed. Oké, <laughs> ik, uh, ik zal mijn best doen. <laughs> dat is genoeg. Je best is genoeg. Oh, ik ga het nog even proberen, denk ik. In welk bed sta jij? Linksonder, die daar. Jij? Rechtsonder. Precies aan de andere kant van de muur. We kunnen elkaar bijna aanraken. <laughs> ik, eh... Uh... Tot rusten, Merlijn. Tot rusten. Wat, wat is er? Hé, hey, Marlijn. Jezus, wat doe jij hier? Nou, je stuurde toch een e-mail? Ja. Nou, hier ben ik. Waar word je? Hoe bedoel je? Ik heb die eeuwen niet gezien, man. Nee, ik... Uh... Niet eens gesproken. Nee, nee. Ik was even weg. En uh, nu ben ik terug. Dat <laughs> kan toch? Gaat het wel? Ja. Het gaat goed. Het uh, gaat prima. Het enige is dat. Caro weg is. Wat bedoel je? Ze is weg. Dat bedoel ik, althans, ze zal wel ergens zijn, maar niet bij mij. Jezus, dat meen je niet. Luister, ik moet zo op, man, maar. Uh, straks ga je me er alles over vertellen. Dan, dan wil ik alles weten. Zodra ik klaar ben. Jezus, man. <klaar> meegenomen. Hé, hey, alles is er nog. Ze is met een conferkeren weggewandeld en ik heb er nooit meer gesproken. Heb jij gebeld? Oh, hey. Nee, maar weet je, dat is eigenlijk best een goed idee, Luc. Dat ga ik. Natuurlijk heb ik er gebeld. Ze neemt niet op. <lacht> <lacht> <lacht> ik heb het je gezegd. Weet je nog? Het beste dat ik jou kan overkomen is dat Karel bij je weggaat. Blink erop, man. Dat heb je nooit gezegd. Ja, dat zei ik. Je was ingeslapen, dat zei ik ook. En nu is ze weg. Een maand. Ja Walter, een maand. Ja, wat is er nou? Ik snap niet zo goed waarom jij hier bent. Walter, kom op man, we zijn eindelijk weer bij elkaar. Dat is goed. Even gewoon relaxed. Je was ingeslapen Marlijn, en nu kan je weer wakker worden. en alle vrijheid die je hebt. Yeah. Man, je kan opnieuw beginnen. He, zie het als een markering in je leven. Dat je later kan zeggen, toen Caro wegging werd alles beter. Toen ben ik gaan, nou, veel windsurfen, schilderen, noem maar op. Luister Lucas, ik waardeer het even Een vlak. scheepje! Wat? Ja, een scheepje in een fles. Dat is wat je bent. Je bent een scheepje in een fles. He. Jouw masten zijn pas opgericht toen je de relatie met Caro al binnen was gevaren. En toen zat je klem. Je bent heel dronken. Ja, natuurlijk. En jij bent een lul dat je er niet was. En even pissen. Ik, ik ga even naar buiten, denk ik. Ik voel me niet zo goed. Ja, is goed. Hé, hey Walter, luister. Ik wilde je echt niet. Ja, hey, Ik uh, zie daar op de dans, wat leuke muzikanten, voordeeltjes rond uh, hupsen. Dus ik ga even. Walter. Uh, ik uh, spreek je nog, Marlijn. <tie> Ja. Kijk uit, liefde Goddamme ja, Moet dat hier? Ja, blijkbaar oh. Wat? Denk jij dat? Zullen we doorlopen, lief? Merlijn? Jezus Merlijn, gaat het wel? Nooit beter Wat doe jij hier nou? En wie wat is... Wie is uh... Dit is toch niet jouw... Uh... Merlijn, luister, dit is niet Hé, hey, van... hey, wacht eens even ik ken hem? Alsjeblieft, hé. Hey. <laughs> ik nou. ken jou, Ted Robin. Waar de fuck ben jij mee bezig, man? Is dit je ex, liever? <laughs> ja, goeie Ted Robin. Ik ben niet haar ex, ik ben een scheepje. Jezus. Caro, je kan toch niet zomaar... <laughs> We hebben naar hem geluisterd, verdomme, samen. Je kan toch niet zomaar... Ga naar huis, nee. alsjeblieft, hé. Hey, dit heeft geen zin, ja? Ja, dat weet ik, maar... Nee, toch nog heel even... Eén... Eén vraag, even een simpele vraag. Merlijn, Waarom? Moet dit nu? Ja, blijkbaar. Kunnen we niet gewoon een andere nee, keer? Nee, nee, nee. Niet een andere keer nu. Waarom ben jij weggegaan? Ik wil dit niet hier Waarom doen. Waarom ben jij weggegaan? Merlijn, Waarom? Het was steeds zo hetzelfde. Wat? Caro, kom. Het was steeds zo hetzelfde. Zo, ik versta jou even heel slecht. Alles was steeds zo fucking hetzelfde. Liefheut, laten we hem Oh Hou jij verdomme je Ted Robin. Stappen! Hou oh. op! Hey Merlijn! Kappa, hou op. Blijf, wat ben je nou aan? Berlijn, hou er mee op. Zet hier. Kom gewoon. Jezus. Meneer Keizer, Meneer Keizer hoort u mij? Kom op. Berlijn. Hey, Kappa, hou op. Blijf, wat ben je nou aan? Berlijn, hou er mee op. Meneer Keizer, U bent op de eerste hulp. Milijn, wat je nou, sukkel? Dit, we gaan. Kom mee. Karel. Karel. Vatter, kan jij hem naar het ziekenhuis brengen? Ja. Ja, meneer Keizer, we gaan u nu wat bloedstollers toedienen. Het is steeds zo hetzelfde. Meneer Keizer, hoort u mij? Alles is steeds zo fucking hetzelfde. Slik meneer Keizer verder nog medicijnen? Ja, hij. Voor zijn. Hij heeft aanvallen. Wat voor aanvallen? Epilepsie. Gaten, zeg maar. Zijn hoofd. Hij verdwijnt soms zomaar ineens, niet lang, maar wel heel ver weg. Meneer Keizer? Ja. Ja, dat klopt wel. Maar uh, dat is niet. Dat maakt even niet zo uh, uit. Ik heb. Uh, ik, ik moet naar de. Karo was. Walter, Karo. Walter. Ik moet terug, Walter. Meneer, meneer Keizer, terug. blijf bij ja. ons. Hallo, uh, Meneer de... Keizer. Duh. Blijf hier. Hallo. Hey. Mm -hmm, Merlijn. Hallo? Merlijn. Meneer Keizer? Ja. U spreekt met Frank Gerson van Mastercard, afdeling management. Stoor ik? management? Ja. ja. Oh, ik kan me niet. Uh, ik, ik heb toch niets gedaan? Maakt u zich geen zorgen. Wij bellen preventief. Als wij uitzonderlijke creditcarduitgaven detecteren. markeert de computer die als verdacht. Snapt u? Mm -hmm. En vervolgens controleren wij bij onze klanten. of zij het waren die de uitgaven deden. Mm. Echt? Yes? Klopt het dat u afgelopen woensdagmiddag. om 13.08 uur. 8, 1650 euro hebt uitgegeven. in het Grunau pretpark in Stockholm? Wat? Hebt u 1650 euro uitgegeven in een pretpark in Zweden? Meneer Keizer? Hm. Hoe berekenen jullie dat? Pardon? Wat een verdachte uitgave is. Nou, daar zijn verscheiden... Zullen we uh... met afstand te maken hebben, of niet? Hoogte van het bedrag, dat soort dingen. Of is het meer inhoudelijk? Zou deze klant naar een pretpark gaan? Hm? Is deze klant überhaupt in staat om plezier te maken? Sorry, ik voel me niet zo goed. Ik had een zware avond met de polikliniek en alles. Oh, Transit, Gloria Mundi. Porton. Meneer Keizer, heeft u deze uitgave gedaan of niet? Ja. Ja, dat klopt. Dat was ik. U was in Zweden? Mm -hmm, ja. Met Karo. Wij zijn al heel lang samen, oké? Okay? Oh, Marlijn, je moet ook echt meteen lessen nemen zodra je 18 wordt. Verder je met je 18? Echt zo gaaf. Mm, ja. Mm. Je voelt je zo vrij als je eenmaal alleen achter het stuur zit. Alsof je ieder moment weg kan vliegen. Echt, je moet het echt doen. Ja, ja, ik, ik weet niet, misschien. Nee, echt Marlijn, geloof me. Ik uh, mag eigenlijk niet. Misschien. Zouden we samen weg kunnen? Weet je dat niks. Carol, ik ben. Uh... Even snel de zesde klas doorhouden en dan zodra de eindexamen klaar zijn, gewoon weggaan. Het lijkt me fantastisch. Hier is alles steeds zo fucking hetzelfde. Is dat zo erg? Ja. Natuurlijk is dat erg. Waar zouden we heen gaan dan? Nou, waar dan ook, maakt niet uit. Waar wil je heen? Groenland. Wat? Bieren schieten. <laughs> rare jongen ben jij. Oh. Berlijn. Ja? Raar is goed. Oh, ja. Walter? Walter? Ik ben het. Hé hey man. Merlijn. Ja, je nam niet op dus ik, ik dacht... Uh... Nee. Ben je druk? Ik zat wel te werken. Kan ik even binnenkomen? Ik weet niet. Nou, dan heb jij een meisje binnen of zo. Merlijn. <laughs> wat? Ik heb er gewoon niets voor zin in. Ik weet niet wat er met je gebeurd is man. Die avond in Pacific Park. Nou, je, hoe, je... hoe bedoel je? Het is alsof je geen zin meer hebt om te investeren. Wat? Investeren in wat? Ineens sta je daar met de mededeling dat Caro weg is en... Investeren in wat? In je vrienden. We zien jou wanneer het jou uitkomt. Maar dan weer maanden niet. Je draagt niet meer bij. Ik snap het niet. <laughs> Waarom heb je niks gezegd over Caro? Weet ik veel, het was er nog niet van gekomen. Ze is net weg, Walter. Mag ik niet gewoon een, even een maand uh, even. slikken? toch op? Mag ik niet gewoon even, gewoon verdrietig zijn? Gewoon weg zijn? Ja, natuurlijk wel. Daar gaat het niet om, dat is het probleem niet. Nou, wat is dan wel het probleem? Ja, Jezus, uh, je laat me. Je laat ons in de steek en dan verwacht je dat we hier komen opbeuren zodra het jou weer uitkomt. Het is schijnheilig, je bent schijnheilig, Geen heilig. schijnheilig. Ja, er zit niks op rechts meer aan jou. Wat een onzin. Wat een fucking onzin. Ik snap niet waar jij nou boos over bent. Ik heb jou toch niks gedaan in de Pacific Park? Ik heb jou toch niet neergehoekt? Jij hebt helemaal niemand neergehoekt, Marlijn. Wa waar zijn wij goed voor, hè? Waarom kom je überhaupt nog naar mijn liedjes luisteren? Omdat ik ze mooi vind? Omdat ze je aan vroeger doen denken. Maar wat een gelul. Ik snap niet wat je nou aan het doen bent, man. Caro, is een maand weg. Misschien is ze wel beter af bij die gast. Godverdamme, Marlijn. Rot toch op. Wat? Meneer Keizer, dit is Frank Gerzon van Mastercard, Nederland. Alweer? Ja, hier ben ik weer even. Komt het gelegen? Uh. Het is niet gebruikelijk dat we iets dubbel controleren. Maar in uw geval is uw creditcardverbruik dusdanig toegenomen. dat u opnieuw boven kwam drijven in de computer. Ik moet u dus nogmaals vragen of u akkoord gaat met de door mij geschetste situatie. Wat? Welke situatie? Hebt u de afgelopen week in totaal meer dan 2000 euro uitgegeven in de omgeving van Stockholm? Maar dat heb ik toch al gezegd. Wat is dit? 1984? Waarom vraagt u mij telkens of ik wel of niet iets heb uitgegeven? Is dat niet mijn eigen verantwoordelijkheid? Zeker wel. Wij zijn er slechts om u te helpen als een verdachte situaties ontstaan. Nou, waarom is het zo verdacht dat ik in Zweden geld uitgeef? Zou ik dat niet kunnen doen? Ziet u mij niet als iemand die daartoe in staat zou zijn? Nee, het is gewoon een optelsom die de computer maakt. Anders niks. Heeft u verder nog vragen voor mij? Uh, nee hoor, nee, bedankt. Je draagt niet meer bij. Hier is Amsterdam's laatste trots met zijn nieuwste plaat, Ted Robin. Het beste dat jou kan overkomen is dat Karel bij je Hey, hallo, Marlijn. Paul hier, van de toneeltuin. Hoe gaat het daar? Dat is wat je bent. Je bent een scheepje in een bles. Een scheepje. Er zit echt niks op rechts meer aan jou. Je vader vraagt of je je medicijnen dan sleept. Zeker. Transit. Gloria Moody. Misschien is ze wel beter af bij die gast. Alles was steeds zo fucking hetzelfde. Goedemorgen dames en heren, namens gezachtwoorder de, de Bruin en Bemanning... heten wij u van harte welkom aan boord voor deze directe vlucht naar Stockholm. De vliegtijd zal ongeveer twee uur bedragen. Wilt u misschien wat te drinken hebben, meneer? Meneer? Wat? Oh, sorry, uh, Nee, dank u. Nee. Oké, okay, ja. Goed, In de voorbereidingen op jullie examen zou ik jullie aanraden om met name 7 tot en met 11. Ah, kom je straks mee naar mijn huis? De ervaring leert ik, ik dat jullie daarop struikelen en dat. Eerst een verrassing, nou nou. nou, Als hier verder geen vragen meer over zijn, dan wil ik graag doorgaan met de. Wat voor verrassing! Merlijn, wat? Ja? Merlijn! Meester! Meester, ik denk dat er iets met, met Merlijn. Oh, jummer! Merlijn? is je een aanval, jongen. Wat voor aanval? Marlijn heeft epilepsie. Wat? Rustig, rustig maar, jongen. Maakt niet uit. <tie> er wordt al een droge broek voor je gehaald. Kan gebeuren, jongen. Maakt toch niet uit, Marlijn. Ja. Wil je daarom je rijbewijs niet halen? Heel wel. Mag niet. Mag niks. Oh. Oh, het spijt me. Oh, en ik ging er maar over door. Waar, waar, waar zijn de... Ze, ze, ze begonnen allemaal te gillen en te doen. Pubers. Toen heeft meneer Elzenga ze weggestuurd. Hé, hey, je ouders zijn al gebeld. Je vader komt er direct aan. Karel, wil jij Marlijn naar buiten brengen? Ja, tuurlijk. Kom. Kun je staan? Nee, ik... Er kan je niks gebeuren. Ik vang je wel. Als het misgaat, vang ik je wel. Oké? Okay? Ik dacht dat wiskunde nog wel lastig zou worden, maar dat is echt een eitje. Niks aan. Geschiedenis ook niet trouwens. Fijn dat je af kon spreken, Caro. Ik wilde je iets vragen. Heb ik je trouwens al verteld wat ik ga doen, straks? Hoe Doe je straks? Volgend jaar, bedoel ik. Uh, nee. Oh, joh, echt niet? Oh, superleuk. Ik word au pair in Genève. <laughs> oh? Ja, echt te gek. En ook heel handig eigenlijk. Ik studeer, en overdag let ik op een hoopje kinderen en dan krijg ik kost en inwoning. En ik ben een jaar weg. Precies wat ik wilde. Ouderwets uh, au-pair. Wat ga jij doen dan? Wijsbegeerte in Amsterdam. Wil je niet weg? Dat is toch weg? Ja, ik bedoel, reizen of zo. Bij iedereen uit ons jaar gaat weg. Ja, maar ja. Dat zou jij eigenlijk ook moeten doen, Marlijn. Ik denk dat het echt goed voor je zou zijn. Denk ik echt. Ja, maar we kunnen niet allemaal zo makkelijk vertrekken als jij, Kara. Hoezo? Oh. Oh. Ja. Dat spijt me. Maar denk je dat ik zomaar weg kan gaan? Ik kan niks alleen. Ik kan niet auto rijden. Ik kan niet, uh, weet ik veel, skiën. Ik kan niet eens alleen in bad. En als ik het allemaal wel zou kunnen, zou het alsnog niet mogen van mijn ouders. Ik mag dan net naar Amsterdam van ze. Dus nee, ik kan niet reizen. Hoe graag ik het ook zou willen. En hoe goed het ook zou zijn. Wanneer ga je? Meteen naar de diploma-uitreiking. Oh. Ja, ja, die familie die kon meteen wat gebruiken. Oh, ja. Wat? Nee, ik dacht. Uh, dat we van de zomer misschien. Uh, dat wilde ik je eigenlijk vragen of we samen. Oh. Oh, Marlijn. Oh. Sorry, nee. Nee, ik. Nee, nee. Ja. Nee, dat maakt niet uit. Oh, het spijt me. Sorry, sorry. Dames en heren, over enkele ogenblikken zetten wij de landing in voor de luchthaven Stockholm. Zou u alstublieft uw tafel willen inklappen en uw stoelriem vastmaken? Lokale tijd in Stockholm is half vier in de middag. Hé hey, man. Ik heb je weken geprobeerd te maken. Ja, ik weet het. Sorry. Heb je nog. Be... Nee, ik heb geen aanvallen gehad. Waar ben je? Ik ben in Zweden. Waarom? Ik weet niet zo goed. Zat. Research. Is dat wel een goed idee? Ja, man. Ja, is het is allemaal. Karo er ook. Ja, ja, ja. Hé, hey, uh, mam, ik moet u ophangen. Uh, Merlijn, je vader vraagt of je genoeg medicijnen bij je hebt. Ja, mam. Oké, okay, lieverd. Nou, doe voorzichtig. Tot snel. Good evening, sir. Uh, would you like to drink something? Hi, I'm um... Ja, yeah, beer is fine, thanks. Hé, hey, jij bent Nederlands of niet? <laughs> ja, klopt. Hoor je dat zo goed? Oh, nog iemand die Nederlands praat eindelijk. Waar kom jij vandaan? Amsterdam. Ik kom uit Gent. Ik ben Christa. Merlijn. Aangenaam, Merlijn. Oh, dat is zo leuk om Nederlands te horen. <laughs> Wat doet een Vlaams meisje achter een bar in een hotel in Stockholm? <laughs> een jaartje de België ontvluchten, een beetje geld verdienen. En jij? Hoe lang zit jij al hier? In dit hotel? In Zweden. Of, uh, vier dagen nu? En wat vinden? Veel Volvo's. <laughs> ja, daar kan ik niet ontkennen. Heeft veel houten huizen ook. Ook dat. Ja. Nee, ja, nee, het is, um, ja, het is rustig hier, alsof je thuis bent of zo. De mensen zijn rustiger en de taal. Ik bedoel, ik verstaan niks, maar de woorden klinken toch niet als geheimen. Ze klinken troostrijk. Resjournalisten. Sorry? Ja, ik gok het beroep van iedereen aan mijn bar. Ja, je moet iets doen, hè. reisjournalist, is journalist, maar. Ja, zo'n eenzaam type met een computer en een net iets te slechte camera zit hier dikwijls. De pittoreske bed-and-breakfast te beschrijven en dan zelf in een viersterrenhotel. En aan het eind van de middag zitten ze het op een zuipen. En? Heb ik gelijk? Krijgen ze korting? In dat geval ja. Nee, dat niet. Goh, ik had me nou iets al gerealiseerd dat dat zo'n aparte categorie was, de reisjournalist. Oh ja, ja, echt. Ik herken ze inmiddels wel. Ze zijn zo'n beetje somberder dan anderen. Hun werk is in niets wat ze ervan hadden verwacht... en hun informatie is altijd binnen no time gedateerd. Wat ze dan door boze lezers wordt nagedragen. Oh, een goede analyse. Dus het klopt? Nee, dat niet. Nee? Oh, Shit. Van waar die laptop en camera dan? Oh, ik maak foto's om. Ah, eh, nou, nee, niks, langer. Oké, okay, wat, wat doe je dan wel? Ik schrijf toneelstukken. Tenminste, dat zou ik moeten doen. Maar nu ben ik even rechercheur. Rechercheur? Het is al een lang verhaal. Gelaswijna ruilen voor uw verhaal. Dat is goed.